Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. NAVO trekt adviseurs bij Afghaanse ministeries terug... na dodelijk schietincident. Nederlandse trainingsmissie Kunduz stilgelegd. En drie patiënten doen aangifte tegen VU Medisch Centrum. Het weer. Vanavond neemt de bewolking in het noorden van het land toe... en kan er wat regen vallen. In het zuiden blijft het overwegend helder. Morgenochtend overwegend bewolkt. Later op de dag zijn er wat opklaringen. De temperatuur die ligt morgen tussen de 8 graden in het noorden en 10 in het zuiden. De NAVO heeft alle militaire adviseurs teruggetrokken van de ministeries in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat is besloten nadat op het ministerie van Binnenlandse Zaken twee Amerikanen waren doodgeschoten. Correspondent Lucas Waagmeester. Het gaat om twee adviseurs die binnen dat ministerie van Binnenlandse Zaken werken. Heen, Kabul. Het is onduidelijk. Vooral wie die twee mannen heeft doodgeschoten in dat gebouw. Uh, het ministerie zelf zei eerst dat een westeling dat heeft gedaan. Uh, de NAVO ontkent dat inmiddels. Het is in een ruimte gebeurd, zegt het ministerie, dat uh, verboden terrein is voor Afghaans personeel. Uh, je moet je voorstellen die adviseurs die werken binnen dat ministerie, en dat gebeurt op heel veel ministeries in Afghanistan, uh, waar dus het NAVO-personeel, ISAF-personeel werkt om de, om de Afghanen zelf voor te bereiden op het, uh, ja, de overdracht van de hè, om dus uiteindelijk zelf het land te gaan runnen... als de NAVO straks vertrokken is. Dit is een op zichzelf een incident, zou je denken. De Amerikanen die twijfelen daar toch wel aan... en trekken dus al die adviseurs terug uit al die ministeries. En dat is toch wel een behoorlijke klap. Dus hun eerste reactie, en een, dat, dat betekent gewoon een enorme vertraging... voor die hele operatie van overdracht van de vroegdheden... die in 2014 voltooid moet zijn. Dus dit is vanmiddag gebeurd. De Amerikanen die weten dus duidelijk niet wat ze ermee aan moeten. En hun eerste reactie is dan maar al die adviseurs... Naar huis en eerst even kijken, eerst even onderzoeken eh, wat er aan de hand is. Ja, mogelijk dus, wat je zegt, een op zichzelf staand incident. Maar er is natuurlijk de afgelopen dagen wel wat gebeurd in Afghanistan. Er wordt al dagen geprotesteerd naar de vondst van verbrande Korans op een Amerikaanse legerbasis. Houdt dit incident daarmee dan verband, ga je toch denken? Ja, nou, ja inderdaad, dat kan weer wel. Het is al sinds dinsdag bezig en twintig, meer dan 20 doden... bij die demonstraties al gevallen. Uh, wat interessant is is, is, is op dit moment vandaag ook, begint, uh, ook uh, de die protesten beginnen ook de provincie Kunduz te treffen. Er zijn naar duizend demonstranten ongeveer, hebben daar het VN-kantoor in Kunduz uh, stad bestormd vanmiddag. door is wel wat vervelend ook verlopen, dat, dat, dat werd heel grimmig en militairen daar geplaatst die toen zich gedwongen om op die menigte te gaan schieten. Uh, er zijn vier mensen, vier demonstranten daarbij gedood. Ik heb gesproken zojuist met de Nederlandse militairen die natuurlijk in Kunduz gestationeerd zijn... Zij zeggen dat er in ieder geval uh, geen Nederlandse militairen betrokken waren bij dat incident. Uh, het zijn waarschijnlijk Afghaanse militairen die die, die mensen gedood hebben. Nou, er waren dus geen Nederlandse militairen bij betrokken, maar het geweld van de afgelopen dagen heeft wel invloed op de politietrainingsmissie in Kunduz. De missie is stilgelegd, vertelt Lucas Waagmeester. Uh, wat de Nederlandse militairen mij ook vertellen, die zeggen we hebben gisteren en vandaag en ook morgen nog sowieso iedereen binnen het kamp. Dus de Nederlandse militair gaat op dit moment niet, uh, uh, op patrouille gaat op dit moment ook niet... Uh, met hun politietraining uh, verder. Zij wachten eerst de situatie af Dus zij. Dat is natuurlijk wel tekenend. Ook zij voelen het toch wel aan. en We zeggen toch, ja, die situatie in het kamp is op dit moment gewoon te grimmig en te onduidelijk. Dus wij houden op dit moment al onze mensen binnen. Drie patiënten gaan aangifte doen tegen het VUMC in Amsterdam. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. Op de spoedafdeling van het ziekenhuis zijn patiënten gefilmd... voor een tv-programma van RTL 4... zonder dat daarvoor in alle gevallen vooraf toestemming was gevraagd. Vanavond geeft advocaat Plasman, die de drie patiënten vertegenwoordigt... in Nieuwsuur een toelichting op de aangifte. Deze week ontstond ophef over de tv-serie 24 uur tussen leven en dood... waarvan RTL donderdagavond de eerste aflevering vervoegd heeft uitgezonden. Onder meer patiëntenorganisaties en deskundigen waren erg kritisch over het programma... omdat de privacy van de patiënten en het medisch beroepsgeheim zouden zijn geschonden. Het ziekenhuis stond aanvankelijk achter het programma... maar verzocht RTL en producent iWorks gisteren het programma niet langer uit te zenden. En RTL gaf daaraan gehoor. Nelson Mandela mag waarschijnlijk maandag het ziekenhuis verlaten. De 93-jarige oud-president van Zuid-Afrika onderging vandaag een buikonderzoek. Hij heeft al een tijd buikklachten. Volgens de regering is het onderzoek goed verlopen. De huidige president, Jacob Suma, zei dat het om een geplande opname ging... en dat Mandela niet in gevaar is. Mandela was van 1994 tot 1999 de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Zijn laatste publieke optreden was tijdens het WK Voetbal van 2010 in Zuid-Afrika. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De PvdA keek vandaag terug op het vertrek van partijleider Job Cohen... afgelopen maandag. En dat gebeurde op een politieke ledenraad in Utrecht. Veel leden betreuren het dat Cohen is opgestapt. Maar in de wandelgangen stond de bijeenkomst al volledig in het teken van zijn opvolger. En dat kwam onder meer doordat Nebaat Al-Bayrak... vanochtend aankondigde fractieleider te willen worden. Haar collega's Van Dam, Samsom en Plasterk hadden zich over kiesbaar gesteld. Een bijdrage van verslaggever Wilco Boom. Waarom ik het besluit heb genomen om te zeggen van ik treed terug, dat komt omdat ik er eindelijk, uiteindelijk van overtuigd ben dat ik dat niet meer zou kunnen realiseren. Laten we gewoon die feiten onder ogen zien. Dat is de reden waarom ik er mee opgehouden ben in deze functie, maar niet als overtuigd lid van de Partij van de Arbeid, als overtuigd sociaaldemocraat. Dat ben ik en dat blijf ik en daar ga ik mee door. Vindt u het erg dat Cohen is opgestapt? Nou, laat ik zeggen, ik, denk, ik vind het onvermijdelijk dat Cohen is opgestapt. Ja. Waarom? Um, omdat, hij, omdat hij niet goed over het voetlicht kwam. Ik denk dat, uh, dat het een goed idee is geweest om daarmee te stoppen. Wie moet het nu gaan doen? Nou ja, ik kijk nu naar Diederik Samson. <lacht> Laten we het daar even op bouwen. Vindt u het erg dat Cohen is gestopt? Uh, ja, aan de ene kant wel. Alleen aan de andere kant, ja, het geeft ook weer nieuwe kansen. Ik vind dat meneer Cohen uh, ja, misschien net iets te netjes is voor, de, voor de, de politiek op dit moment. Vindt u het erg dat Cohen is gestopt als partijleider? Ja, dat vind ik wel erg. Maar ik denk dat het, dat het goed is voor de partij. Waarom? Omdat uh, Job Cohen zich duidelijk niet uh, goed voelde in zijn rol. En wie moet het nu gaan doen? Wie van de vier? Ik hoop al bijrak. Ja, ik waarom? Voor ben Nou, een vrouw lijkt me goed. Ze weet uh, goed... Uh, ...te spreken en uh, ze heeft nieuw, uh, nieuw elan, ze brengt nieuw elan. Mevrouw Albayrak, u heeft uh, zojuist bekendgemaakt dat u fractievoorzitter en partijleider van de PvdA wilt worden. Waarom? We hebben 30 Kamerleden met heel veel kwaliteiten. Dat is te weinig zichtbaar geweest. We zijn te veel met onszelf bezig geweest. En als ik dan nu kijk naar de andere kandidaten, dan, dan denk ik ja, die wilde frisheid van Martijn... Het ongeduld van Diederik, dat we zo hard nodig hebben om onze schop onder onze kont te geven. Het intellect van, van uh, Ronald Plasterk, hè, de, om ons ook inhoudelijk scherp te houden. En ik denk dat ik bewezen heb dat ik kan luisteren, dat ik knopen kan doorhakken... en juist in hele moeilijke tijden hele zware klussen op me durf te nemen. Dit is een zware klus, het zijn moeilijke tijden en ik weet dat ik het kan. Meneer Samson, wat betekent het voor uw kansen dat mevrouw Albayrak zich ook heeft gemeld als kandidaat-fractievoorzitter? De Partij van de Arbeid is geen Partij van de Arbeid als zich niet een vrouw meldt voor het partijleiderschap. Meneer Van Dam. Mijn generatie is gelukkig een kind van die emancipatie. En die gaan echt niet op iemand stemmen omdat het een man of een vrouw is. Dat hebben we echt achter ons gelaten. Uh, wij stemmen op degene die de beste ideeën heeft. Meneer Plasterk. Ik vind dat, dat de reden die mensen hebben om op iedereen te stemmen, dat moeten ze helemaal zelf uh, weten. En ik ga me ook niet begeven in, in speculaties. Een verslag van Wilco Boom. Enkele honderden Syriërs hebben vanmiddag gedemonstreerd... bij het Syrische consulaat in Den Haag. Ze protesteerden tegen het regime van president Assad. Op spandoeken werd hij een lafaard en kindermoordenaar genoemd. In Syrië zijn sinds begin van de volksomstand... een jaar geleden duizenden mensen omgekomen. Volgens de politie verliep de betoging in Den Haag rustig. De rechtbank in Milaan oordeelde vandaag... dat een corruptiezaak tegen oud-premier Berlusconi verjaard is. De aanklagers hadden een gevangenisstraf van vijf jaar geëist... Voor veel Italianen komt de uitspraak van de rechter als een verrassing... vertelt correspondent Bas Mesters. Berlusconi hoopte het, maar veel mensen dachten toch echt... dat Berlusconi hier veroordeeld zou worden... voor het omkopen van een getuige in een andere rechtszaak... waardoor Berlusconi in die andere rechtszaak vrijuit ging. Die getuige is ook veroordeeld. Kortom, degene die omgekocht is, is veroordeeld. Maar de omkoper nu niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat de zaak verjaard is. En dat heeft weer te maken met het feit dat de verjaringstermijnen zijn verkort door Berlusconi. Toch overweegt het om haar ministerie in beroep te gaan. En verder lopen er nog enkele andere zaken tegen Berlusconi. Er loopt nog uh, het, uh, een rechtszaak vanwege... Belastingfraude tegen Berlusconi, dat is meer zijn bedrijf en het gaat om televisierechten. En daarnaast heb je natuurlijk nog de zaak uh, Ruby rondom de Boenga-Boenga-feesten, waarbij uh, Berlusconi gebruik zou hebben gemaakt van een minderjarige prostituee. Sea Shepherd-activist Erwin Vermeulen is terug in Nederland. Vermeulen werd in december in Japan opgepakt... omdat hij een Japanse visser zou hebben geduwd... toen de activist foto's wilde maken van het dolfijnentransport. Rechter in Japan sprak Vermeulen deze week vrij. Sea Shepherd was kort na zijn arrestatie... in actie begonnen om hem vrij te krijgen. Volgens de milieuorganisatie was hij zonder verhoor vastgezet. In Baren heeft een bestuurder van een klassieke oude auto... vannacht een ravage aangericht. De man reed in de professorenbuurt zeker 14 auto's aan. Sommige raakten ernstig beschadigd. De bestuurder is gearresteerd. Aanleiding voor de dollemansrit is niet duidelijk. En ook niet of de man dronken was. De politie heeft de eigenaren van de aangereden auto's... met een brief onder de ruitenwisser gevraagd... de auto niet te verplaatsen. Dit om de schade te kunnen verhalen op de dader, staat in de brief. Het is druk op de wegen van en naar de wintersportgebieden. Vooral in de Oostenrijkse Alpen, de Franse Alpen... en Zuid-Duitsland staan files, zegt de ANWB. En dan vooral op de wegen rond de eindbestemmingen. Want dat zijn kleinere wegen en daar komt dan alles bij elkaar. Veel Nederlanders gaan het weekend weer naar huis na hun vakantie. In het noorden van Nederland is de vakantie juist net begonnen. Zo'n 165.000 mensen zijn op weg naar de sneeuw. Sport. De wielenkoers Oplopend het Nieuwsblad is verrassend gewonnen door Sepp van Marke. De Belg versloeg zijn landgenoot Tom Bonen op de eindstreep. Van Marke is pas 23. En hij was emotioneel na zijn eerste grote overwinning in het profpeloton. Ja, sowieso. Het is voor mij al heel mijn, heel mijn leven. Het draait om deze koersen. En uh, ja, ik heb al uh, de eerste jaar ook blessures gehad. Telkens uh, redelijk veel met stress en zo. Elke smooch van voor, voor mijn positie te bereiken. En uh, ik denk dat dat bij deze gelukt is. Winnaar Van Marken. De omloop, het nieuwsblad, is de officieuze opening voor het wielerseizoen. Bij de vrouwen won de Nederlandse Loes Gunnewijk. En ze was haar medevlugster en landgenoot Ellen van Dijk te snel af. Atleet Rutger Smit heeft zich op het onderdeel kogelstoten... geplaatst voor de Olympische Spelen in Londen. Hij pakte in Apeldoorn de nationale indoortitel door 20 meter 56 te gooien. En dan 6 centimeter verder dan de Olympische Limiet. Bij het discuswerpen heeft Smit een nominatie voor de Spelen op zak. Maar op dat onderdeel moet hij nog vormbehoud tonen. Nog één keer de hoofdpunten. De NAVO trekt al zijn adviseurs bij Afghaanse ministeries terug. En dat is besloten nadat op een ministerie in Kabul twee Amerikanen waren doodgeschoten. De Nederlandse trainingsmissie in Kunduz is vanwege de onrust in Afghanistan stilgelegd. En drie patiënten doen aangifte tegen het VU Medisch Centrum... naar aanleiding van het RTL-programma. 24 uur tussen leven en dood. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Pavlov van de NTR.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 Nieuw-Amsterdam Spijl en Marcel Beekman brengen... Elmer Schoenberger, Claude Vivier en Louis Andriessen. Visioenen van vreemde steden. Ja. Donderdag 1 maart, kwart over acht, muziekgebouw aan het eil. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid...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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Marciaal Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond. welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Woensdag was dat aswoensdag. En vroeger was dat voor mensen het begin van de vaste tijd. Tenminste voor veel van hen. Maar nu houdt lang niet elke katholiek zich nog aan die vaste verplichting. Peter Nissen zit hier, hij is uh, cultuur- en kerkhistoricus... ziet juist bij ongelovige jongeren dat ze het vaste ontdekt hebben. En ook schrijft vonden van der Meer vast tussen carnaval en Pasen. En straks zal ze ons vertellen waarom ze dat doet en wat het haar oplevert. Deze week noemde Job Cohen zijn eigen leiderschap onvoldoende effectief. En daarom trad hij af als leider van de PVDA. Volgens bioloog en apenkenner Patrick van Veen... is Job Cohen als een zilverruggorilla gorilla tussen de chimpansees. Kwestie van verkeerde aap dus in de verkeerde kooi. Patrick van Veen, waarom is Job Cohen een zilverruggorilla? gorilla? Nou, ik denk als je, als je kijkt maar ook, uh, naar zijn gedrag, naar zijn uitstraling... maar ik denk ook als je naar zijn cv kijkt... hij is echt een kenmerkende bestuurder. Een uh, rustige, zachtaardige kerel... Uh, gorillas dan... zijn toch heel gevaarlijk? Nee, dat is helaas. In Nederland hebben we altijd zo'n beeld... van een soort poquito uh, voor <laughs> ogen. Uh, daar lijkt Job Cohen zeker niet op. Nee, gorillas zijn eigenlijk hele rustige kerels. Ze moeten op het moment dat ze de groep overnemen of binnenkomen... even imponeren, even op die borst slaan... en laten weten de jongens... Ik ben hier de baas. Maar over het algemeen moeten ze vooral zorgen voor verbinding. Rust in die tent. En het bijzondere ook bij gorillas is dat... Vrouwen hebben heel weinig met elkaar. Uh, als er geen rustige, sterke kerel bovenaan die top staat... dan valt die groep gewoon uit elkaar. Dan blijft er niks over. Dus hij moet gewoon zorgen voor rust in die tent. Verbinden zou je, in menselijke termen bijna zeggen. En uh, zorg voor een stukje veiligheid voor de groep. Nou, dat, dat, dat klinkt als, uh, als een, um, een kwalitatief goede leider. Dus waarom is het Jobco hen dan niet gelukt? Ik, ik, ik denk dat... dat uh, uh, uh, Job Cohen ook met die intentie naar Den Haag is gegaan. Ik denk dat hij als eerste intentie ook had wel die idee om premier te worden. Je ziet ook in zijn CV, het is echt een bestuurder. Hè. Je zou ook bijna kunnen zeggen, echt zo'n zilveren gorilla, qua ook capaciteiten. Uh, alleen toen hij daar kwam, moest hij opeens een hele andere rol gaan vervullen. En dat was eigenlijk niet zozeer leider en verbinder uh, zijn, maar met name ook vechten met andere mannen. Uh, en dan kom je opeens in een spel wat ik dan noem, ja, toch echt duidelijk simpels heeft. Frans Waal heeft. Wordt een boek geschreven, Chimpasé-politiek. Nou, Dat is volgens mij een situatie waar Nederland echt middenin zit. Um, Chimpasé-mannen, daar, daar is leiderschap heel wisselend. Daar worden spelletjes gespeeld, er wordt gecalculeerd... er wordt gemanipuleerd en er wordt verbonden. Uh, uh, dus je, je bent continu aan het calculeren. En dat is een totaal ander spel dan... Um, het spel wat je zou kunnen zeggen of leiderschap bij Gorilla's. Maar heeft dat dan te maken dat Job Cohen niet uh, hard genoeg op zijn borst heeft geslagen... aan het begin van zijn aantrek? Uh, nee, ik, ik, ik, ik denk dat, dat, dat je gewoon andere kwaliteiten op die plek nodig hebt. Uh, uh, uh, ik denk dat het spel zoals dat in de Kamer wordt gespeeld... Uh, en ik noem dat dan dat chimpanseespel... spel is ook het goede spel zoals het aangespeeld gespeeld moet worden. Hè. Er is niet, tussen die oppositieleiders is niet echt iemand de baas. Dus het is wel elkaar opzoeken. Uh, verdeel en heerspolitiek. En ja, daar moet ook je kracht liggen. Maar hij is toch juist gestruikeld in zijn eigen fractie? Ja. Hij was toch de voorman van de andere gorilletjes? Nee, maar ik denk, denk waar, waar, waar altijd de groep naar kijkt, hè, is: wat levert die baas voor mij op? Als jij de baas van een groep bent, dan zegt de groep wel tegen jou... van joh, uh, uh, jij bent de baas, maar dan moet je ook die verantwoordelijkheid... of dan moet je ook die taak kunnen vervullen. Eigenlijk is, zeg maar, zijn chimpansees, maar ook gorillas... zijn het toppunt van een democratie. Je bent de baas, omdat de groep jou als baas accepteert... Alleen als de groep zegt je bent de leider, dan ben je ook daadwerkelijk de leider van die groep. En op het moment dat jij niet meer die rol of die taak vervult zoals de groep dat wenst, is het afgelopen met je positie. En dan val je dus ook binnen je eigen fractie. En eigenlijk als, als, als je dan alleen chimpansees zou hebben... dan die zijn het eigenlijk gewend. Want daar wisselt dus steeds de leider, vertel je net. Bij, bij chimpansees... De, de, de, de, bij, bij gorillas ben je de leider... en dan kun je 10, 20 jaar kun je er bewijzen van spreken zijn... zolang je maar sterk genoeg, krachtig genoeg bent... om die groep ook bij elkaar te houden en te leiden... en vooral ook te verdedigen. Bij chimpansees is leiderschap veel ja, flexibeler. Vandaag ben je de baas... en morgen sta je weer twee posities lager. Uh, maar je kunt best over een half jaar weer terug op die positie zijn. En dat is natuurlijk... zeg maar in de politiek een heel lastig verhaal... want je bent niet alleen maar de leider van je eigen fractie... Hè, je bent niet alleen maar leider in je eigen partij... maar het gaat ook om leiderschap ten opzichte van andere partijen. Hoe gedraag je daar eigenlijk? En je wordt gewoon onder een vergrotelijk glas gelegd... door alle je groepsgenoten om je heen. Maar is Den Haag dan sowieso een verkeerde arena voor gorilla's? Uh, ik, ik denk dat uh, uh, Den Haag een hele goede arena voor gorillas is. Maar op heel specifieke plekken. Ik denk als uh, Cohen op die plek van uh, premier was gekomen... had hij waarschijnlijk heel goed op die plek gezeten. Waarom Eigen... is dat wel een goede plek dan? Omdat uh, ik denk een premier ook... Toch wel enigszins als een burgemeester. Dan moet je verbinden. Het gaat, dan moet je boven de partijen staan. Dan gaat het niet zozeer om het politieke spel tussen partijen. Natuurlijk is dat ook ontzettend belangrijk. Maar alles bovenal ben je eigenlijk een leider die moet zorgen voor verbinding. En veel minder zelf dat spel moet gaan spelen. Dus ik denk dat hij op die plek, en hij is natuurlijk ook staatssecretaris een aantal keren geweest. En daar heeft hij, denk ik, nou ja, daar kun je allerlei meningen over hebben. Maar heeft hij niet onverdienstelijk gedaan? Omdat je daar ook, zeg maar, als een soort, nou ja, zilveren een stukje boven de partijen staat. Althans, zo moet de minister of staatssecretaris zich enigszins gedragen. En dan kun je heel effectief zijn, want dan ben je een bestuurder. Vonden van de meer en Peter Nissen, kijken jullie naar politici ook als waren het apen? <laughs> Nou ja, ik, ik, ik, ik kijk inderdaad wel naar uh, wat er in het parlement gebeurt... in Nederland, maar ook in andere landen... Als, uh, als het gedrag op een apenrot, zal ik maar zeggen. En, en wat ik wel verontrustend vind... is dat in Nederland het, het gedrag in de Tweede Kamer steeds meer... het patroon begint te vertonen dat wij tot nu toe eigenlijk vooral associeerden... Met, met de parlementen in de mediterrane landen. In Italië, Spanje, waar parlementsleden soms zelfs met elkaar op de vuist gaan. Dat hebben we in Nederland nog niet meegemaakt. Maar ook in Italië zie je dus de, de opvolger van Berlusconi. Ik zou het dan ja. interessant vinden tot welke apensoort, uh, met, met welke apensoort... Ja, dat met Berlusconi. Me een super zilver rug. Ja, of misschien gorilla wel een hele, eigen, een hele eigen soort. Maar zijn opvolger ja, lijkt me inderdaad typisch... ook zo'n zilverig gorilla figuur... die uh, met groot gezag boven de partijen staat en de boel bij elkaar weten te houden. Ja, het is natuurlijk een hele complexe positie ook... omdat zeg maar, vaak in een bepaalde periode moet je eigenlijk... dat, dat chimpanseespel tot in de finesse beheersen. En op, je, op het moment dat je het natuurlijk gaat redden en gaat bereiken... moet je opeens op dat, die positie van een premier kunnen gaan zitten... waar een totaal ander gedrag vereist wordt. Maar Patrick van Veen, kan een gorilla nooit eh, in een chimpansee-arena tot goede resultaten komen? Nou, ik, ik, ik denk dat, dat eigenlijk, zeg maar, uh, uh, um, over het algemeen zie je... dat mensen hebben bepaalde kwaliteiten. En die, en die kwa bepaalde kwaliteiten komen enorm goed om op een bepaalde plek naar boven. Mm -hmm. ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik vind Mark Rutte natuurlijk best een, een mooi fenomeen... om te bestuderen. Hij heeft natuurlijk een aantal van die machtsstrijden al een paar keer gewonnen. Als we een paar jaar terugdenken met Rita Verdonk... dan denk ik van ja, toch wel knap hoe hij dat spel heeft gespeeld. Dus ik denk dat hij wel zo'n voorbeeld is... Die, die eigenlijk voordat je echt zei van ja... Hadden, hadden we drie, vier jaar geleden Mark Rutte als charismatisch bestempeld? Geloof ik niet. En toch weet hij nu wel een paar dingen voor elkaar te krijgen. waar, of je nu eens bent met zijn uh, beleid, denk van nou, dat lijkt toch wel langzaam richting een gorilla te gaan. Dus ik denk dat er best mensen zijn die heel erg goed in beide terreinen kunnen uh, uh, functioneren. Wat de geschiedenis overigens ook heeft geleerd, is dat er maar heel weinig premiers ook heel erg goed weer terug in de oppositiebanken kunnen. Ja. En kan een gorilla leren om uh, chimpansee-streken uit te halen? Nou, als, als ik het even uh, puur zeg naar de uh, uh, apen terug ga, nee. En dat, heeft, dat, dat is iets heel eenvoudigs. Een gorilla kan zichzelf niet in een spiegel herkennen en een chimpansee wel. En dat is maar een heel klein genetisch verschil wat daar de oorzaak van is. Maar het mooie is, degene die zich in een spiegel kan herkennen... die kan ook beginnen met liegen, manipuleren... is zich veel bewuster van zijn omgeving. Dus die kan veel efficiënter dat, nou ja, dat manipulatieve spel spelen. En die kan ook samenwerken. Uh, die kan ook veel effectiever samenwerken, maar met name ook in calculerende zin. Hè? Wat levert mij de samenwerking op? Een, een gorilla kan dat niet. Want ja. Mark Rutte, die, die uh, heeft natuurlijk ook wel bondjes gesloten hè? in ja, hij, ook. Nog hij, en nog steeds. Daarom zeker ook. Hij, hij is wel wonderbaarlijk hoe hij met name ook dat spel heeft gespeeld. En, ik, ik moet zeggen, je kunt heel veel daarover denken, maar ik vind het wel heel erg knap hoe hij een aantal dingen voor elkaar krijgt. Maar hoe komt het dat de politiek verschimpaniseert? <lacht> <lacht> nou, ik, ik, ik, ik ja. geloof niet zozeer. Ik, ik ben daar niet zo van overtuigd. Ik, ik denk wel, zeg maar, en dat is de discussie die nu plaatsvindt: van, van nou ja, het, het verruwt, het, het, het, het wordt anders. Maar ik denk uh, um, dat, dat als je kijkt, de politiek in de Tweede Kamer. Hè, nu laat ik die plek even bestempelen. Is altijd zeg maar wel een plek geweest waar gevochten wordt. Alleen de vorm waarin dat gebeurt, hoe wij dat verbaal doen, um, hoe wij dat, of we daadwerkelijk over een paar jaar op de vuist gaan, zoals Peter net zegt, zoals in de zuidelijke landen wat, wat gebruikelijker is, dat, dat vind ik nog spannend. Maar ik geloof de strijd, het spel, het manipuleren, het sluiten van nou ja, mm -hmm. toch wel allianties. Volgens mij is dat spel altijd hetzelfde geweest. Alleen het taalgebruik en de vorm. En hoe dat komt dat aan? dan? Dat het verhuurd? Um, Nee, ik, ik, ik weet nog niet of het verruwt. Ik, ik wil die term nog even achterwege laten. Omdat uh, volgens mij is dat gewoon een, een, een slag... die al een jaar of tien geleden is ingezet. Dat misschien politiek ook veel opener wordt. De media speelt natuurlijk een rol. Niet zozeer alleen dat media uh, hebben nadrukt wat daar gebeurt. Maar uh, media maakt ook, denk ik, politiek veel toegankelijker. Nee. En je kunt nu bij wijze van spreken 24 uur per dag... volgen wat er in de politiek gebeurt. Nee, maar de hele week hebben we gehoord hoe fatsoenlijk... Cohen was. Ja. Maar blijkbaar moet je in de spiegel kunnen kijken en een rotzak ja. worden. Nou ja, je, je moet het spel kunnen spelen. Je, je, je moet op het juiste moment... Ik, en dat ik, kan ja, je niet als je fatsoenlijk bent? Nee, nou, ik, ik, ik denk uh. dat Cohen niet op het fatsoen is gevallen. Natuurlijk is dat een, een vorm waar hij heel erg sterk mee komt... Maar ik denk dat Cohen met name erop gevallen is... dat, dat zeg maar, je kunt heel fatsoenlijk kun je iemand een enorme draai om de oren geven. Maar dat kan met heel, heel veel fatsoen en met een glimlach gebeuren. En ik denk dat hij dat spel eigenlijk heeft gemist. Hij, hij heeft niet het spel uh, uh, of kunnen inhaken op het moment dat het nodig was... om ook zeg maar, fel in zijn debat te zijn. En dat, dat kun je heel te... netjes doen. Okay. Ja, ik las vandaag ook, hij is niet gevallen omdat hij te fatsoenlijk was... maar omdat hij een te intellectuele uitstraling heeft. Ja, maar dat kan dan hier niet, kan in Nederland niet. Maar als je Duitse televisie kijkt en je ziet daar debatten tussen de politici... valt op dat ze urenlange gesprekken kunnen voeren. En dat wordt goede televisie gevonden, wordt heel veel tijd voor uitgetrokken. Dus uh, ik denk dat Job Cohen in Duitsland, in de Duitse cultuur... Uh, heel goed tot zijn recht gekomen zou zijn. En dan blijft dat die, die vraag, ja. waarom... Is ja, ja. het in Duitsland nog niet zo erg ja. Of, ja, je Nou ja, Omdat ze niet zo bang zijn voor het intellectuele en voor de nuance. Ja, ik, maar ik moet zeggen... Ik denk ook dat in Duitsland Job Corhennen het niet had gered. Want wat ik wel merk is dat Duitsland... Ik, ik werk vrij veel in Duitsland... Duitsers kunnen enorm gemeen zijn, maar ze doen het wel op een hele. Nou, dat kan hij manier. misschien ook wel, dat, ja. maar dan moet hij wel de tijd krijgen om, om, het, om het uit te leggen ja. wat hij maar wil. je moet het wel zeg. Maar het, het, het spel spelen is wel heel scherp en het wordt daar misschien nog veel scherper gespeeld als in Nederland. Um, en ik, ik denk dat dat hij maar gewoon ze zeg maar, pakken het fatsoenlijker. Ja, ze pakken het absoluut voor we fatsoenlijker. Dus zijn het eigenlijk meer gorilla's. Uh, nee, nee, ik denk dat zij ook gewoon op het niveau van een chimpansee werken. Alleen zeg maar het taalgebruik... Uh, uh, dat de chimpansees in Duitsland misschien hanteren... dan die in Nederland, uh, enigszins verschillend is. Maar dat spelletje spelen, die coalities vormen... Uh, daar gebeurt ontzettend veel natuurlijk ook achter de schermen... Uh, uh, waar, waar echt de, de politiek wordt bedreven... Nou ja, daar is Cohen heeft daar denk ik wel die slacht. Daar gaat hij niet in mee. Peter Nietzsche. Misschien is het eigenlijk ook wel helemaal niet zo erg dat er mensen zijn die typisch geboren bestuurders zijn, die het, het, het, het gedrag van de, de kwaliteiten ook van de zilverrug gorilla uh, uh, hebben. Uh, en, en, en dat ze ook niet mee willen doen aan, aan, aan het chimpanseespel. spel nee. Ik denk dat ja, uh, Cohen toen hij. Uh, Amsterdam verliet om het landsbelang te gaan dienen... eigenlijk voor iedereen uh, een, een gerespecteerd iemand was... die een soort nieuwe vader des vaderlands mm -hmm. bij wijze van spreken, zou kunnen, kunnen worden. Maar ging en er voor wel wie het eigenlijk ongelukkig zou is dat hij die andere rol moest, uh, moest gaan spelen. En, en, ja, je ziet dat, nou, in Italië zie je dat ook iemand die helemaal niet... in de parlementaire politiek actief geweest is. Die wordt geroepen om dat land na alle turbulentie rond Berlusconi... weer, weer uh, als, een, als een gerespecteerde uh, uh, leider met moreel gezag... Te leiden. Dus misschien is het ook wel goed dat er een aantal mensen zijn die zeggen: Ik wil dat spel ook helemaal niet meespelen, maar als de plicht mij roept, dan ben ik er. Ik, ik denk dat, het, dat wat daarin ook heel erg jammer is: kijk, op het moment dat. dat er eigenlijk geen kans was voor uh, uh, Cohen om, om premier te worden... Uh, zijn plek in te vullen zoals hij die voor had... had hij gewoon een uh, stap terug moeten doen en zeggen van... ja jongens, dit, de missie is mislukt. Alleen dan gaan natuurlijk het hele gaan over je heen vallen. Ja. Uh, want ja, dat kun je niet maken. Hè. Ik bedoel, je komt er als volksvertegenwoordiger. Mm -hmm. en, en nou ja, dat, dat spel is gewoon uh, niet geslaagd. Ik moet zeggen, als ik ook naar het bedrijfsleven kijk... Uh, daar is een bestuurder of iemand een bepaalde functie nodig... en dan kijken we welke kwaliteiten heeft die persoon... Dan heeft. heeft hij niet de juiste kwaliteiten of past de plek maar er niet bij... Het is toch merkwaardig ja. dat we hier met een apendeskundige... over politici zitten te praten. Ja. Is dat nog een, een primitief restant in ons? Weet je wel? Dat, dat, dat we niet een ander gedrag kunnen vertonen... dan dat van een chimpansee of dan dat van een gorilla? Nee, ik, ik denk, zeg maar... Ik, ik zeg altijd, zeg maar, alle gedrag dat wij vertonen... Dat, dat, dat, dat heeft drie fundamenten. Eén fundament is natuur. Tweede fundament is cultuur. En het derde fundament is persoonlijkheid. En die drie kun je niet los van elkaar zien. Die zijn in, in, in, in alle gedragingen... Uh, in alle individuen zijn die aanwezig. Ik, ik, ik zou af en toe wel... een C, of ik roep ook wel een C-groep... van ja jongens, ik zou willen dat die 1,4%... verschil in genetisch materiaal... die we hebben met chimpansees... dat we die iets vaker gebruiken. Maar uh, op het moment dat men in zo'n clash komt in de politiek. Ja, dat denk ik van, waar is die 1,4% gebleven? En, en waar, um, waar zijn de bonobos en de brulapen eigenlijk uh, Nou ja, de brulapen die, die zien we regelmatig voorbij komen. Ik bedoel, daar hoeven we uh, ons geen drukte over te maken. En het, wonderbaarlijk vind ik altijd, als één aan begint te brullen... brullen ze allemaal mee. Uh, uh, de bonobos, nou ja, uh, uh, daar zijn de vrouwen de baas. Eh, ik bedoel, mannen hebben daar werkelijk geen donder te vertellen. Dus ik vind dat <lacht> nog wel een fascinerend fenomeen. Maar ja, ze lossen alle conflicten met... Seks op. Dus ja, als we dat in de politiek krijgen, krijgen we ja, heel andere discussies En, en Gomorra natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ik wil wel eens <laughs> aangaan zien hoe het dan gaat lopen. Hoe, hoe noem je dus? Nou, ik, ik, ik denk dat Wilders een, een, een, een, bij uitstek echt een chimpansee is. Hij weet zo verdomd goed wat hij moet zeggen... op het juiste moment om dingen te bereiken. En dat is absoluut hm. het calculerende. Als hier één iemand regelmatig in de spiegel kijkt... en nadenkt over hoe moet ik bepaalde dingen... hoe moet ik bepaalde effecten bereiken, dan is Wilders dat. En het mooie is, iedereen springt daar dan bovenop... en hij heeft het weer voor elkaar. Hm. Maar... Peter is hoe ze dat eigenlijk met kerkelijk leiders... Ja, nou, ik denk dat, dat de, in ieder geval de Rooms-Katholieke Kerk... een instituut is dat 2000 jaar ervaring heeft met chimpanseegedrag. Dus daar moeten voortdurend allianties <laughs> gesloten worden. Uh, iedereen heeft daar misschien wel een heel idealistische voorstelling. Maar in het Vaticaan, in de Kuur, in zo onder zo'n kardinalen... daar, daar ook, bedoelde, het is pas, kwam daar iets van naar buiten... toen er opeens geruchten waren over, uh, over een conflict in dat kardinalencollege. Maar daar worden voortdurend ook allianties gesloten... Uh, want uh, die kardinalen, uh, maar zeggen, die chimpansees... die moeten uiteindelijk uh, een opperchimpansee uh, kiezen, een paus. <laughs> en, en wie dat gaat worden, dat wordt ook door middel van zo'n ja, uh, hele geslepen... Uh, dat, dat, de, de, de, de kerkelijke traditie zegt dat het bijstand van de heilige geest... maar het is toch voor, volgens mij vooral ook gedrag wat <laughs> nou, daar vertoond uh, nou. oh, wordt. Ik, ik moet daar wel bij zeggen... Wij, wij, wij hebben daar altijd zo'n beeld bij. Maar toch is dit wel in een bepaalde vorm ook democratie. Ja. Want je wordt dan de leider op het moment dat je je spel op de juiste manier weet te spelen. Maar het is zo onaardig. En, het, het, het klinkt allemaal zo stiekem en zo, zo, zo achterbaks. Nou ja, ik, het, het, het, het, het gaat wij, wij spelen dat onaardig. En, en, ja, ik, ik, moet zeggen, ik heb nooit zo'n kwalificatie erbij of dingen goed of slecht zijn. Ik, ik vind het veel belangrijker. Is het uiteindelijk effectief? Leidt het ergens naar? En, en, en je kunt natuurlijk over wilders van alles denken en, en zeggen... maar als je, als je bij hem over effectiviteit praat... ja, dat weet hij toch wel heel erg goed voor elkaar te krijgen. Dus dit, ja, je kunt daar een stempel op willen zetten en zeggen van... Nou ja, dit vind ik goed of dit vind ik slecht. Uh, maar het gaat uiteindelijk ook om een stukje effectiviteit. Weet je dingen voor elkaar te krijgen. En dat is bijvoorbeeld ook waar Cohen op, op, op uh, struikelt. Ja, hij, hij kan heel aardig zijn, maar uiteindelijk hij is hij niet effectief. Dus wat zegt de grote groep dan? Ja joh, einde oefening, uh, kop eraf. Maar ja, het, het is bij Wilders toch vooral dat hij ongelooflijk veel aandacht krijgt. Ik bedoel, inhoudelijk is hij natuurlijk nou, maar het, nog het, het, niet het, op een plek... Waarin die overal zijn zin krijgt, nou, dat, dat, dat is wel zeg maar waar we zo net al heel even over hadden. Je merkt zeg maar dat in de politiek uh, uh, is de trend er naartoe zeg maar dat het grote volk zeg maar de, de grote massa krijgt steeds meer toegang tot informatie uit de politiek en je kunt volgen wat er gebeurt, alles wat er wordt gezegd wordt uitvergroot. Um, en Wilders weet er heel erg handig op in te spelen. Hij weet dat heel erg goed te benutten. En hij heeft daarmee toch wel een van de grootste partijen in Nederland... voor elkaar weten te krijgen in een hele korte tijd. En we moeten overigens niet realiseren dat dit natuurlijk een trend is... die nu bijna tien jaar gaande is... waarin continu dit soort partijen die dat spel heel goed weten te spelen... continu de grootste worden. Los even van de boodschap. Als je dan effectiviteit hebt dan gaat het met de meeste stemmen, uh, de meeste kiezers, is dit effectief. Als je zegt van ja, ik vind effectiviteit ja, maar veel maar meer welke Ik wil je nou toch heel graag je? wel even onderbreken. Ja. Want het mooie is toch dat wij geen apen zijn. En dat wij dus wel degelijk over Wilders kunnen zeggen... dat we dat niet goed vinden. Het kan duizend keer effectief zijn en de grootste partij. Maar het mooie is dus dat wij... Ons, uh, ja, ik kan zeggen, toch wel een treetje hoger staan dan de aap, vind ik, persoonlijk. Nou ja, maar de, ja. en dat we dus kunnen zeggen dat we dat gewoon wat hij zegt en wil en uitdraagt, dat we dat niet goed vinden. Nou ja, ik, ik, ik vind het prima ik zie ingang dat, nou, dat, dat je in... het met apen vergelijkt, maar er is natuurlijk een moment dat je kunt die zeggen... ,4 we zijn 100% die wij hebben. Ja, nee, ja. Maar, ja. En, ja. en die moraal, ruimte hè, heb dus. om je om erover na te denken. Nou, kijk, als je zegt van vind ik wat hij zegt goed of vind ik dat slecht? Natuurlijk kun je daar een mening over hebben. Maar vergis je niet erover... dat 20 van, van, van de Nederlandse bevolkingsgroep... vindt dat. Dat betekent dat als ik hier naar buiten loop... dan is 20 van de mensen die ik tegenkom... dus één op de vijf van de mensen die ik tegen live loop... die vinden dat iets... die vinden dat goed... En ik, ik wil daar niet meteen een stempel op zetten Dat ik zeg van ja, die, die 20% nee, van de mensen... dat je, die je niet. Je hoeft die mensen niet te negeren. Maar je hoeft niet te zeggen in het denken erover... dat het dus alleen maar om effectiviteit gaat. Nee, maar als je, als je kijkt hoe, hoe de politiek functioneert, hè, zeg maar... En, ja. en dat is wel iets wat we ons moeten realiseren. De politiek functioneert op dit moment... Uh, uh, en dat heeft het denk ik altijd wel gedaan. Wie weet de meeste stemmen te verwerven? En als je dan praat over effectiviteit... Ja, dan denk ik dat hij het heel erg effectief doet. Maar ja. voorlopig uh, zal de PvdA-fractie uh, in ieder geval onderling... alle chimpansees moeten uitmaken wie de, wie de nieuwe uh, opper-chimpansee uh, wordt van de PvdA. Met of een zilverrug zilver gorilla. Goed, we gaan niet alle de namen Nu noemen, want dan zitten we om zeven uur ze nog allemaal... met apen te vergelijken. <lacht> we hebben ook muziek. Peter van Drie. Uh, ze zijn ook echt met z'n drieën. Peter zingt. Hij wordt begeleid door een gitarist en door een toetsenist. En het nummer dat ze gaan spelen heet Blue Skies Don't Care. summer wakes the one I love Don't let go Don't wake up You're all I need at times like these So hold me close Don't let go And summer So hold on When you see The cloud And hold on tight Met het nummer Blue Skies Don't Care. En dat is een van de nummers op de onlangs verschenen EP. Meer informatie vindt u op petervan3.com En daar kun je de hele EP ook bestellen. En als je daar dan snel bij bent, maak je nog kans op een exclusieve uitgave... met handgemaakte hoes door Peter van 3 zelf. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, en in Pavlov praten we elke week over het menselijk gedrag. Vandaag met Patrick van Veen, Peter Nissen en Vonne van der Meer. We gaan het over vaste hebben. De vaste tijd voor katholieken is woensdag begonnen. Toen het carnaval, voorbij was, en duurt tot Pasen. Niet snoepen, geen alcohol, geen vlees. Niet om af te vallen, maar om ruimte te maken voor minder aardse zaken. Toen de katholieke kerken leegliepen, leek ook het vaste te verdwijnen. Maar volgens kerk- en cultuurhistoricus Peter ontdekken niet-gelovige jongeren het vaste nu. Even een rondje, Peter, vast ik, ik vast, ja. Ik vast door... Uh, de, de, de essentie van vast is dat je iets wat vanzelfsprekend is een tijd niet doet. Dus ik drink heel graag s'avonds een glas wijn. Dat doe ik in de veertig dagen tijd niet in de vaste tijd. Ik, ik drink geen alcohol. En ik besteed extra tijd ook in de vaste tijd aan bezinning. Ik lees dus ook een vastenboek. Dat is een oude kloostertraditie. Ik ben zelf ook monnik geweest. In het begin van de vastentijd kregen de monniken van vader Abt allemaal een boek... om in die tijd wat meer te lezen. Nou, dat doe ik ook. En... Van de gedachten die ik uit dat boek oppik... zet ik iedere dag uh, een kleine, mooie gedachte op Facebook. Patrick? Nee, dat is heel lang geleden, moet ik zeggen. Meer dan twintig jaar. Toen, omdat je uh, toen wel in het katholieke geloof meeging... Ik, uh, uh, ik ben katholiek opgevoed, ook, ook toen ik niet met thuis woonde, deed ik het toch nog. Uh, en en bij ons... wat deed je dan? Nou, bij, bij ons was de traditie de eerste en de laatste dag. Dus was als woensdag en een goede vrijdag, dan uh, werd er geen vlees gegeten... en dan mocht er niet gesnoept worden. En uh, mijn moeder zei dan ook in die 40 dagen... ja, het moet wel allemaal wat minder. Dus er werd wel uh, uh, opgeleerd zo dat we het wat dat. minder zo. doen. Ja. ja, absoluut en vonne, vonne, van de Meer. Ik ben niet katholiek opgegroeid, dus het is voor mij allemaal relatief nieuw... sinds een jaar of um, Net als Peter Nissen lees ik iets. Ik lees in de vaste tijd het boek van Anson Grün... Binnen de Tijner Monnik over vasten. Dat ik een heel mooi boek vind. Het gaat ook erg in op de geschiedenis van het vasten. Um, en ik vast ook, ja. En, en hoe doe je dat? Ik vast ook net als Peter. Al geen ik, al alcohol. Inhaard, geen alcohol en al die dingen ja. eromheen. Uh, ja. geen, geen zoet en uh, zoveel mogelijk, ja. En, en waarom doe je dat? Um, Groen schreef het ergens, en heb ik ook goed geformuleerd... dat uh, vasten is uh, bidden met lichaam en ziel. Uh, en waar je normaal uh, bidt met door, in je, ja, door je handen te vouwen... En, na te denken, um, <tus> doe je het nu ook door je lichamelijk iets te ontzeggen... waardoor je er um, totaler mee bezig bent. Je wordt er vaker, Ja, je wordt er vaker aan herinnerd. We, we, eten natuurlijk, we hebben ook de mogelijkheid om de hele dag door te eten... en ook um, onrust weg te eten en onlust weg te eten. Um, als je dat in de vaste tijd niet doet, dan word je daar ook meer um, ja, bewust van. En hoeveel moeite kost dat om het te doen? Um, een totale vaste, wat ik ook wel eens doe, maar niet in de vaste tijd. totale vaste is dat je echt uh, een tijdje helemaal niet eet. Zeven dagen of zo. Dus <coughs> water, een thee en wat groenten. Ja. Dat doe ik uh, alleen maar zo nu en dan. Ik doe, dat, doe, dat zet ik wel eens in als middel um, als ik iets heel moeilijks moet doen. Als ik iets uh, moeilijks moet schrijven om, dat, om helderder te worden. Dat, word je niet juist echt, licht in je hoofd dan? Ja, in het begin word je licht in je hoofd en daarna heel helder. Maar dat is, vind ik zo zwaar uh, om dat te doen... dat dan moet ik echt een, een besluit nemen en ook even geen afspraken hebben die week. Maar dan, dus dat doe ik niet zo vaak. Maar helpt het dan ook ja, om dat, dat moeilijker te doen? Ja, ik geloof enorm in de, in de heilzame werking. Ook voor je hoofd van, uh, van vaste, ja. Je wordt er helder van. Um, je wordt er heel geconcentreerd van. Um, ja. En heeft het ook nog, uh, wat ik in mijn inleiding noemde, uh, een hoger doel. Voor, uh, je zegt vermoedelijke zaken, maar heeft het ook nog iets met spiritualiteit te maken. Ja, Meer zeker. ruimte voor elkaar ja. of voor God? Ja. Het lijkt wel, um, nou, ik, nogmaals, dat, dat totale vaste, dat doe ik dus niet zo vaak. Dus ik wil me daar ook niet te zeer als een bonobo op mijn borst uh, kloppen. Maar als ik dat doe, merk ik wel dat je, je, bent, je bent opener. En je bent rustiger. En je bent ontvankelijker. En eigenlijk is de, de ik bedoel, Gandhi vaste altijd als hij weer iets voor elkaar um, gekregen wilde hebben. En dat was niet als ze... Dat wel, het wordt wel eens verdacht gemaakt... dat het een soort politiek pressiemiddel zou zijn. Zo van, ik eet niet meer en dan moeten jullie mijn zaken inwilligen. Maar het was absoluut ook omdat hij er een, uh, ja, een, een, een, een totale intentie... Een, een zuivering in zag. Ja. Ja. En, en, en jouw omgeving, merkt hij dat? Merken zij dat, dat jij vast... Nou, nee, ik, ik vind sowieso dat je het er niet over moet hebben. Nee, het is heel vervelend. Nee, ze... Oh ja, Vonne is aan het vaste, ze stelt zich meer open, of... Nou ja, ik, nogmaals, die totale vaste, dat, dat heb ik tot nu toe maar twee of drie keer gedaan. Uh -huh. Maar ik vind het, als je mensen die een vaste kuur doen of gedaan hebben... die zeggen ook wel eens dat het opvallend is als ze dat in, in zo'n oort doen... Hè, dat er weinig clashes zijn, weinig uh, gorilla clashes. Hè. Mensen zijn... Tamelijk rustig dan en inderdaad en vriendelijk en open. Maar dat, dat is dan in een cultuur waarin iedereen vast? Ja, dan is het in, in zo'n week zo zo in Friesland of waar dan ook... Uh, ja, dat of, in het waar, waar of in een klooster waar Peten is. Daar weet jij veel meer van. Nee, en Er is ook onderzoek gedaan, ook in boeddhistische kloosters. Want vasten is niet iets exclusief christelijks. Nee. Hè? Alle, nee, nee, nee. alle grote religies kennen praktijken van vasten. We wij kennen de, de, de ramadan. ramadan. De ramadan. Uh, in het jodendom wordt voor grote feesten gevast. We kennen natuurlijk vooral ook van boeddhistische monniken, het hindoeïsme ook. Uh, en er is ook onderzoek gedaan. En dan, daar, daar blijkt ook uit dat, dat ik maar zeggen je opmerkingsgaven sterker is als je vast. Dus het is een vorm van geconcentreerd leven. Van aandachtig ja. leven. Eh, anders inderdaad... raas je overal voorbij. Of zo, als je ja, mij... anders uh, uh, ga je mee met de stroom van de vanzelfsprekendheden. Ja. En het vaste is eigenlijk juist het onderbreken van vanzelfsprekendheden. Dat kan zijn het vanza de vanzelfsprekendheid van het eten en het drinken. Maar dat kan ook zijn de vanzelfsprekendheid van televisie kijken, uh, van, van sociale media. En, en dat, vandaar dat dus een aantal Mensen nu nieuwe vormen van vasten ontdekken en zeggen... Nou, maar hoe werkt dat dan? Je, je, je wil naar de koelkast lopen om wat te snoepen... en je denkt, ik doe het niet. En op dat moment, wat gebeurt er dan? Dan denk je, wat doe ik dat normaal toch eigenlijk vaak? Dat is lachelijk. <laughs> hoe vaak maar ik is als ik aan het schrijven ben... Um, het is altijd goed, denk ik, om uh, um je bewust te zijn van de dingen die half, ik wil niet, het woord verslaving is een groot woord, maar waar je toch min of meer waar erg comfortabel gehecht aan hebt. Het is heel goed om dat eens eventjes allemaal door elkaar te schudden mm -hmm. en te denken, mm -hmm. oh, ik ga wel heel makkelijk iedere keer, uh, iedere dag inderdaad een glas wijn, of iedere keer uh, koekjes tijdens het schrijven. Uh, en eigenlijk smaakt het, smaakt het dan ook niet meer om, zo lekker, hè? Het is juist je veel lekkerder als je af van Het niet wat je eet. <laughs> ja. Maar ik kan ook voorstel dat het je een soort macht over jezelf geeft. Dat je denkt, ik kan me beheersen. Ik ga niet naar die koelkast. Ik pak die fles wijn niet. Ik ga niet even op Facebook zitten. Ja, ja. Ik oh, denk stil. dat dat voor jonge <laughs> mensen inderdaad ook. Zeg maar, die, die, er zijn nu een heel aantal jongeren die hebben afgelopen dinsdag... daags voor als woensdag op Facebook afscheid genomen van de sociale media. Zeg je ziet me weer terug op met, met Pasen. Ik denk dat voor hen ook... Zijn het gelovige jongeren? Ja, jullie zeiden nu net dat het ongelooflijke jongeren waren. Dat denk ik niet. De, de, de jongeren van wie ik, die ik volg uh, uh, op Facebook of Twitter, daar zijn er een aantal bij die, die inderdaad uh, christelijk zijn, maar die niet katholiek zijn bijvoorbeeld, die uit de protestantse traditie komen en dat vast ontdekt hebben, want protestantisme kent die traditie niet zo, zoals het katholicisme. En er zijn ook nogal wat jongeren bij die op een of andere manier wel in spiritualiteit geïnteresseerd zijn, maar niet lid zijn van een kerk. Uh, wat we ongebonden spirituele noemen sinds een paar jaar in Nederland, dus mensen die, die zichzelf niet meer tot een bepaald kerkgenootschap uh, rekenen, maar wel geïnteresseerd zijn in bezinning, in spiritualiteit. Um, en van, onder die jongeren zijn er een aantal die precies om voor zichzelf te uh, laten zien dat ze ook zonder kunnen dat vaste uh, praktiseren. Als een soort tijdelijke onderbreking, uh, een onthechting. Ont vind ik vind een mooi woord, je bent dan heel veel dingen gehecht. En pas doordat je ze niet doet, realiseer je je dat het ook helemaal niet vanzelfsprekend is dat je het altijd doet. Dat je maar altijd naar de koelkast loopt... En, of borrelnootjes uit de kast haalt, <laughs> wat, wat ik dan doe. Maar u zoekt juist wel dat Facebook op. Want u vertelde ja. net al uh, uh, dat u elke dag een gedachte uh, op Facebook zet. Wat stond er vanmorgen? Wat heeft u vanmorgen opgeschreven? Uh, vanmorgen stond er, ze, stond er uh, de stilte weet alles... De stilte zegt alles. En hoe bent u daar toegekomen? Daar ben ik toegekomen <laughs> door het boek dat ik lees. Ik lees uh, een boek, een geestelijk dagboek van een Franse dichteres uit de 20 ste eeuw. Marie-Noël. Marie-Rouget was er eigenlijk een naam. Marie-Noël is haar uh, schuilnaam of schrijversnaam. Um, in Nederland uh, volstrekt onbekend. Maar die heeft een, een dagboek bijgehouden. Not intime heet dat. Intieme aantekeningen. En dat lees ik nu in het Frans. Uh, dat, dat, is, dat helpt ook om het aandachtiger te lezen als het niet je eigen taal is. Uh, het moet ook wel, want het is ook niet vertaald in het Nederlands. En, en uit dat geestelijk dagboek, zal ik maar zeggen, haal ik elke dag een gedachte die ik dan op Facebook zet. En ik blijf Facebooken. en heel af en toe ook Twitter, dat doe ik niet zo heel veel. Maar omdat je ik het ook... als een manier van delen zie, want ook dat hoort bij vasten. Vasten is iets wat je eigenlijk niet alleen maar voor jezelf doet. Uh, dat is misschien maar gevonden het... zijn dat je moet de andere mensen eigenlijk ook niet meer lastigvallen. Nee, maar dat is... Ja. Nou ja, lastig vallen. Ik bedoel, ik vind dus als, er, als, er, uh, als ik morgen naar iemands verjaardag ga... en die heeft gekookt, dan ga ik niet zeggen. Nou, ik ben aan het vasten, dus doe mij maar niet. Maar de oh, dat taart vind ik enorm. Ja, Wat zeg je? De taart Nee, ook niet. Ook als niet. Mensen, mensen jouw gastvrij onthaal... Ik grijp weer naar uh, Gruen, die heel mooi beschrijft... hoe uh, mensen in de woestijn uh, heel streng vasten en dan komen er uh, gasten en dan doorbreken ze het. En die gasten waren daar vaak ook heel uh, verbaasd over. Maar ja, maar jullie zijn toch monniken... en jullie moeten dat toch juist 100 <lacht> doen? Volhouden, ja. Nee, maar nu zijn jullie bij ons en wat Peter zegt... we willen uh, ons gezelschap en onze tijd en onze gastvrijheid met jullie delen. En dan doorbreek je de vaste. Dus als wij hier uh, een fles wijn op tafel hadden staan met bolnootjes... Dan hadden jullie dat geaccepteerd uh, als... Uh, nou ja, ik weet niet, dat moet ieder nee, voorzichtig nou, weten <laughs> nou, Precies, dus wat, wat, wat Van eigenlijk ook bedoeld is... dat je niet te koop loopt nee, met, met, niet, nee. met, met hoe je vast. Hè? Uh, Jezus zegt er in het Matthäus-Evangelie ook over... Dat, je, dat, dat dat farisees gedrag is. Als ja. je, je gaat zeggen, kijk eens dus wat ik geweldig vast. Uh, dus ik, ik praat er nou over omdat jullie erover vragen... maar ik ga daar verder niemand mee vallen. Um, en um, uh, delen is wel een belangrijk aspect ervan... maar dan niet delen van, kijk eens wat ik geweldig... Doen, maar delen juist van wat de vrucht van dat vaste kan zijn, namelijk aandachtiger leven. En die, die, die aandacht, zeg maar, die, de, de gedachte die u vanmorgen had over die stilte... Mm -hmm. um, uh, is dat dan, accepteer je of, of, of reageer je anders op stilte tijdens het vaste? Ja, je zintuigen worden doordat je een aantal van dingen niet doet worden ze aangescherpt. Dat is een ervaring die, die ook weer niet exclusief christelijk is... maar die je ook uh, in andere religieuze tradities ziet... bij de praktijk van het vasten. Uh, je leeft dus uh, geconcentreerder... Je leeft aandachtiger. En, en in, dat is ook waarom die monniken waar uh, Von het over had... de woestijn opzochten. De woestijn is een metafoor, want in de woestijn kun je natuurlijk niet overleven. Ze leefden ergens aan de rand van de woestijn, want er moet wel water en eten zijn. Maar ze zochten eigenlijk een plek op van concentratie. De, de woestijn is een metafoor, een plek van stilte... Om, om daar bewuster, aandachtiger, geconcentreerder ja. bezig te zijn... met de dingen die echt belangrijk zijn. Maar als het allemaal zo geweldig is, dan vind ik die 40 dagen in een jaar... Maar weinig, dan zouden we dat toch veel vaker ja, moeten doen. De katholieke vasten vaker. Die doen, die doen nou ja, het voor Kerstmis ook. En... En, en, en vroeger had je goede ja, vrijdag. Ja, ja, ja. ja, ja, daar hebben we bij ons vrijdag. thuis geen ja. vlees gegeten. Ja. Ja. Ja. Nee, dus dat, dat eigenlijk Officieel zijn er uh, sinds de jaren zestig... ook in de katholieke kerk nog maar twee vasten en onthoudingsdagen, zoals dat heet. Dat is als ja. woensdag en goede vrijdag. We hadden het daar in het begin al over. Um, en daarvoor waren er meer vaste dagen. En ook nog wel een paar verspreid over het jaar. Bij bepaalde zogenaamde maar Dat is allemaal uh, uit een ver verleden. Ik ben zelf monnik geweest. De monniken beginnen al op 14 september met wat de voorvasten heet. De monastieke vasten. Die is wat minder zwaar. En in de, in de 40 dagen tijd Dan wordt er steviger gevast. Maar één dagje vasten, dat helpt denk <laughs> ik niet zoveel. Je moet dat toch een aantal nee. dagen achter elkaar doen. Wil je enig effect gaan ontdekken? Ja, Van maar de... ik denk dat één dag... Het is sowieso goed om, om zo nu en dan... inderdaad, die gewoontes. Met name eten. Groen las ik net ook weer. Die zegt van de, de emoties zetelen. Hier, als je enorm niet. verdrietig bent... De ik wijs op mijn buik. Yeah. <laughs> uh, in je maag. Als je enorm geëmotioneerd bent of bang... Dan, dan ben je misselijk. Dan kan je ook niet eten. Dus dat je, dat je een dagpunt... Per week daar rekening mee houdt en is niet doet wat je altijd doet: het voortdurend grijpen naar het voedsel dat in ons land overal te krijgen is, is natuurlijk niet slecht. Het ook is het maar één dag. En, en als je ja, het altijd ja, zou doen, hè, zoals ja. jij nu net suggereerde... dan verliest het zijn effect. Want het vaste bestaat uit, juist uit het doorbreken van de vanzelfsprekendheid. Ja. Dus dan wordt dat weer zelf, vanzelfsprekend. Ja, ja, ja. precies. Ik, op, uh, ik had van de week in, in het Dagblad Trouw inderdaad verteld... dat ik dan geen alcohol uh, dronk in de vastentijd. Dus zette iemand op, uh, op, op de website van reactie daarbij... oh, dan vast ik het hele jaar. Nee, die heeft het dus niet begrepen, want dan is het geen vaste meer. Als je, als je nooit alcohol nee. drinkt, ze dan, dan dag. kost het geen enkele moeite... om dat ook, ik rook niet. Ja, ik kan ook niet zeggen... ik rook niet in de 40 dagen nee, dat doe ik nooit. Dus dat, dat, dat heeft geen effect. Nee. Maar, maar dat, hoe komt het eigenlijk dat dat sinds de laatste tijd... het lijkt wel alsof er weer veel meer aandacht is voor vasten? Wat is er veranderd? Ik denk, dus de afgelopen week werd al hier en daar gesuggereerd... dat het een trend zou zijn. Dat lijkt me een beetje een te zwaar woord. Maar ik zie het wel gebeuren. Ik zie het ook bij studenten. Het Universiteitsblad in Nijmegen had een artikel over... met interviews met een aantal studenten... die dus op eigen tijdse manier eh, vasten. Bijvoorbeeld door één keer per week ook een, een rijstmaaltijd te eten. En het geld wat ze overhouden... doordat ze niet eten wat ze anders zouden eten... aan een, aan een doel in, in, in een ontwikkelingsland te, te bestemmen. Ehm... Um, um, het komt, denk ik, door een aantal redenen... maar de belangrijkste is, denk ik, een, een gegroeide... Een, een groeiende behoefte aan momenten van, uh, van stilte, van inkeer... Juist in onze we jachtige... tijd van overdaad leven. Ja, precies. Ja. En ik denk dat de crisis daar misschien ook wel wat mee te maken kan hebben. Dat, dat die ons bewust maakt van de onvanzaarsprekendheid... van veel materiële dingen die we hebben. En ik denk toch ook de komst van veel moslims in Nederland... die de praktijk van de Ramadan kennen... Uh, waardoor veel mensen uh, zich opeens gaan realiseren: hé, hey, zoiets. Hè, ze horen daar op het werk over op, of op school. Uh, ze zien het bij hun buren. Ja. En ze denken opeens: hé, hey, zoiets hadden wij vroeger ook. <tus> um, maar ik denk hm. dat, dat die behoefte in onze jachtige tijd uh, aan, aan momenten van verstilling. Je ziet dat op allerlei manieren. Er is enorme aandacht voor, ook voor stilteplekken, uh, voor, voor uh, de, de, de kloosters, uh, hebben gastenkwartieren waar vroeger ons af en toe iemand kwam. Nu moet je anderhalf jaar van tevoren boeken. Wil je daar nog ter kunnen. Dus mensen hebben ontdekken een, opnieuw toch. Uh, het een, is eigenlijk een teken van wilde dat we hierna verlangen. Patrick van Veen. Is, is het, zeg maar, zie je nu de kern van vasten dat je zegt van ik doorbreek het patroon? Of zeg je ook van nee, daar moet ook het ontzeggen van jezelf iets heel nadrukkelijk in thuis horen? Dat het je moeite kost. Ja, ja ik denk de combinatie van die twee. He, dus, uh, want uh, je losmaken van iets waar je aan gehecht bent... Dus onthechting, dat kost moeite. Anders, anders is het, ben je er niet aan gehecht. Dus ik denk dat het de combinatie van die twee is: doorbreken van, van het vanzelfsprekende patroon en het feit dat je er ook iets voor moet over hebben dat het niet vanzelf gaat. Dat het, niet, dat, dat het vergt dus ook een zekere ja, oefening of toewijding. Je moet het, met, je moet het willen doen. En zeg maar, als, als ik even terugdenk vroeger, zeg maar, was het ook omgeven met allemaal rituelen en, en weet mm. ik wat allemaal. M maar is dat nu ook in die moderne varianten? Zie je dat daar ook in terug? Nee, dat en kijk, vroeger was het ook uh, opgelegd, Pandoer zal ik maar zeggen. Het mm -hmm. was, he, ja, was uh, geen We zijn allebei in Limburg, in Limburg <laughs> opgegroeid, ja, dat was. Mm een goede vrijdag en dan op de vrijdagen in de vasten... Uh, uh, dan wa dat waren zogenaamde onthoudingsdagen waarop je geen uh, vlees at. Uh, vrijdag, visdag. Uh, op veel uh, markten in Limburg en Brabant staat nog altijd op donderdag of vrijdag de viskar. Mm -hmm. uh, dat is nog een erfenis daarvan. Nou ja, dat, dat was een heel vanzelfsprekend patroon waarin iedereen maar meeging... Uh, omdat de buren het ook deden, deden omdat uh, in Limburg het hele dorp het deed... Um, dan verliest het toch wel zijn effect, denk ik. Uh, en, en het rituele aspect eraan is ook minder geworden. We, voor katholieken begint uh, de vasten met uh, de viering van As Woensdag. Uh, de, de, de asoplegging, zoals dat heet. Ja, dat is voor veel mensen ook verdwenen. Ja. Nee, bij ons in de kerk in Naarden is dat hartstikke vol als Woensdag. Ik eh, eh, geef eens heel kort een antwoord: aan jullie. vraag aan jullie. Is dit een gelukkige tijd voor jullie? Worden jullie hier gelukkiger ook van? Of is dat ja, ik vind het ja, wel een fijne tijd, ja. Ik heb, probeer wel steeds meer de laatste jaren ook het in mijn agenda te zetten, want dan begint het. Dus ik heb het ook niet helemaal... Voor en je afspraken. hebt dat, dat boekje vaste van, van Groen. Ja. Dat is een heel dun boekje, dus dat heb je ook zo uit... in die 40 dagen. Oké. Ook gevast, natuurlijk Tot zover Pavlof. Uh, met dank aan Vonden van der Meer, Peter Nissen... en Patrick van Veen en de muzikanten van Peter van der Rie, uiteraard. Wilt u reageren? Dat kan. Mail naar pavlofradio.ntr.nl uh, Meer informatie over Pavlov Radio vindt u op de website... W24.nl Pavlov. Straks na het nieuws van 7 uur langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Dag, fijne avond. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Hallo. Oh, oh. Obscure radiozenders en andere wonderlijke verzamelingen. In plots. Die, zin, die roept alleen 759. Agent 759, let op. Morgen kwart over zes, plots. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 En dat is goed om te weten als u dat weekend ergens heen gaat met moeder de vrouw. Dus euh, nou, kijk even op vanana en zet het even in uw agenda. Door een betere doorstroming komen we verder. Vanavond in Debat op 2. Camera's op de spoedeisende hulp, een integere inkijk in het ziekenhuis of schending van de privacy.